12 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Koninklijke Maraiseau en de Onderzoeksraad voor Veiligheid gaan onderzoek doen naar het helikopterongeluk bij Culemborg. Daar vloog gisteren een militaire helikopter tegen een draad van een hoogspanningsleiding. met een grote stroomstoring als gevolg. De Apache helikopter staat nog bij Zoelmond in een weiland. en wordt later met een vrachtwagen weggehaald. Bij luchtaanvallen op een markt in Syrië zijn zeker 53 mensen om het leven gekomen. Dat meldde hulpverleners en het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. De aanval was in het noorden van Syrië, in Atareb, een plaats met veel vluchtelingen. De aanvallen zouden zijn uitgevoerd door de Syrische of de Russische luchtmacht. De grote brand in het centrum van Edam is bedwongen. Even na middernacht leek het ook of het vuur onder controle was... maar toch laaide het weer op en sloeg het over naar een boekwinkel en een café. De snackbar waar de brand door nog onbekende oorzaak begon... is helemaal uitgebrand. Bij de brand in Edam is niemand gewond geraakt. Ook in Nederland wordt nepnieuws verspreid om de publieke opinie te beïnvloeden. Dat nepnieuws komt vooral uit Rusland, schrijft minister Ollongren aan de Tweede Kamer. Volgens Ollongren is met nepnieuws geprobeerd de Kamerverkiezingen te beïnvloeden. En er was ook een site waarop foute informatie stond over MH17. Ollongren wil om de tafel met media en technologiebedrijven om dit soort praktijken te voorkomen. De Nederlandse economie is in het derde kwartaal gegroeid met 3 vergeleken met een jaar eerder. De groei vergeleken met het tweede kwartaal was wat minder groot, maar dat was dan ook een uitzonderlijk goed kwartaal, zegt het CBS. In het algemeen wordt er meer geïnvesteerd, consumenten geven meer geld uit en de export groeit. Dan nog het weer, veel bewolking en wat regen of motregen. In het zuidoosten eerst nog wat zon en het wordt 7 tot 11 graden. Morgen vrij met nog wat regen of motregen. En dan wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NMV. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. File op de A10 Zuid na een ongeluk met een vrachtwagen richting Den Haag. Tussen Amsterdam Centrum en Amsterdam Oud-Zuid. Drie rijstroken minder en een kwartier vertraging dus. Op de A16 Breda Rotterdam sta je een uur in de file tussen de knopen te Ridderkerk en het plein na een ongeluk.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 de komende dag. Het is behoorlijk koud, dus ik zou zeggen, blijf lekker binnen. Zeker dit uurtje. Want van elf tot 12 een bak koffie en heerlijke mooie oude hollandstalige muziek. Zo dus ook deze plaat van Nicole en Hugo. Hoe toebarstelijk kan het zijn? Goedemorgen. Morgen. Goedemorgen, morgen. Goedemorgen, goedemorgen. Blij dat ik je weer vanmorgen morgen Goedemorgen, goedemorgen. Goeiemorgen, morgen, ik ben blij Goeiemorgen, goeiemorgen Want ik mag er immers weer al morgen. Goeiemorgen, goeiemorgen, goeiedag zonneschijn Dank u morgen dat ik mag zijn De wereld is een schouwtoernooi dat wij bespelen Stasjonen. En je straten. Voor hoorde u Ricky Gordon met Hamburg. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Er komen nu alleen maar nog oud-Hollandstalige muziek. Zo dus ook de volgende formatie, de Skymasters. Het was een Nederlands radioorkest en big band. Wat uh, succes had tussen 1946 en 1997. Ze maakten hun radiodebut in januari 1946. En het orkest werd opgericht door uh, Willy Schubben. Schobber, moet ik zeggen. En Beb Robots en Pie Scheffer. Het was in 1945 in opdracht van de Avro. En ze traden in de eerste maanden onder de naam Red, White en Blue Stars. onder leiding van Willy Kok. En Willy Cock trok zich terug en het orkest ging door onder leiding van trombonist en arrangeur Pie Scheffer. De populariteit was te danken aan het feit dat het orkest er wekelijks twee of drie maal per week op de radio was te beluisteren met een pittige big band. Met allemaal swingnummers en prima zangnummers. Als zangeres was Annie de Reuver aan het orkest verbonden. En in 1946 werd op Schiphol een eerste korte bioscoopfilm opgenomen. In de loop van 1946 verliet Annie het orkest. Ze werd opgevolgd door Karel van der Velden. daarnaast kwam Pie Scheffer, tevens de belangrijkste arrangeur... en saxofonist Jan Meijer voor de zangmicrofoon. Pie Scheffer verkoos in 1951 een baan in het onderwijs. En zijn opvolger was alt-saxofoniste Pep Rowolt... En hoe hoort je nu? De Sky Mars, met Hij doet het niet. Hij doet er niet, hij doet het niet, hij de heus niet in. Hij doet het niet, hij doet er niet, hij heeft vandaag geen zin. Al sta je ook te praten als een echte advocaat. Of bak je zoete broodjes, dat helpt je heus geen draad. Hij doet er niet, hij doet er niet, hij lapt heus niet in. Hij doet het niet, hij doet er niet, hij heeft vandaag geen zin. De leider van de dansband, die speelde saxofoon. Toen hij een solo blazen moest, kwam er geen enkele toon En hoe hij ook zijn best deed, de arme dirigent Het wilde maar niet lukken en daarom zong de band Hij doet het niet, hij doet het niet, hij trapt er heus niet in Hij doet het niet, hij doet het niet, hij leeft vandaag geen zin Als sta je ook te praten als een echte advocaat Of bak je zoete broodjes, dat helpt je heus geen draad niet, hij doet het niet, hij doet het niet, heus niet in. Hij doet het niet, hij doet niet, hij heeft vandaag geen zin. De brandweer in Ter Apel kreeg een nieuwe schuit. Het was het nieuwste op het gebied, Dat kostte een flinke duit. En bij de demonstratie was iedereen vol of. Maar toen er eindelijk brand was, bleek het een grote stof. Hij doet er niet, hij doet er niet, hij de heus niet in. Hij doet er niet, hij doet er niet, hij heeft vandaag geen zin. Als sta je ook te praten als een echte advocaat, of bakje zoete broodjes, dat helpt je heus geen draad. Hij doet er niet, hij doet er niet, hij de heus niet in. Hij doet er niet, hij doet er niet, hij heeft vandaag geen zin. Je ook te praten als een echte advocaat? Of bak je zoete broodjes, dat helpt je heus geen Lang en kwal. Poen, poen, poen, poen. De een zegt geld, de ander money, maar wij zeggen poen.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 de laatste geruchten zijn dat uh, een hele koude winter krijgen. Nou, ik heb een beetje mijn twijfels, maar de afgelopen dagen... het wordt behoorlijk koud, hè? De volgende naam is Anneke Greulow. Dus score in 1962 en 1963. Vier, nummer één hits in Nederland op Rijn. Het waren onder andere de hitsen Brandend Zand, Paradiso, Surabaya en Ceremonie. Het leven kan mooi zijn. Paradiso heeft er 16 weken reengesloten op de eerste positie gestaan... Ze verkocht internationaal meer dan 30 miljoen singles. Dat maakt haar tot de meest succesvolle Nederlandse zangeres ooit. Greuland had dit succes in onder andere Nederland, België, Duitsland, Scandinavië. voormalig Joegoslavië, Spanje, Japan en het gehele Verre Oosten. Met name in Indonesië, Singapore en Maleisië. Ze nam repertoire op in het Nederlands, Engels, Maleis, Duits, Spaans, Italiaans, Joegoslavisch, Servisch, Noors en Zweeds. En hoort er nu gewoon Anneke Greuland met de. Sim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 Ik heb al goddeloos geloof en ik hou van elke vrouw. En misschien ben ik geworden wat jij helemaal niet wou.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 Ik heb er gestoeid en gespeeld Ik heb er maar. Gedachten gestaan, kijk paradijs. Van Franks, nee, Frans van Schijp, moet ik zeggen. Met Aan de voet van de oude Wester. Nou, van muziek van Bos, met papa. Past niet helemaal hè, in de tijdsbeeld. Maar hè, ja, ik vond het gewoon een hele leuke plaat. Dus ik denk, ik ga hem gewoon even draaien. Zometeen onderweg, Lies met list. Rob de Nijs komt eraan. Maar nu eerst muziek van Henk Borrel. Met Daar bij die molen. Rond daar waar die molen staat Waar ik mijn allerliefste vond waarvoor voor mij het harte slaat Ik sprak haar voor de eerste keer Aan de oever van de vliet En sinds die tijd kom ik daar meer Die plek vergeet ik niet Daar bij die molen ik zoveel van hou, daar ben die molen, die mooie molen, daar wil ik wonen als zijn eens wordt mijn vrouw. Ik zie den molen al versierd, ter eer van het jonge paar. Het hele dorp, dat juicht en tiert, zij leven menig jaar. En zie ik trots de molen staan, dan zweer ik in dien stond. Nooit ga ik van die plek vandaan, waar ik mijn vrouwtje vond, daarbij die molen. Ik zoveel van haar Eens wordt mijn vrouw Ik kijk in stadje Niet meer naar een schatje Voor ja doe ik alles Heb haar bewezen Hoe trouw ik kan wezen Voor Ja, doe ik alles Sofia en Mia Maar duizendmaal zo mooi Is het bij Sonja Enkel bij Sonja Oh, als je Sonja zag dus dan begreep je het slag. Ik help haar met koken Met afwas en stoken Voor oh, Sonja doe ik af Draag heel tevreden de emmer beneden Voor Sonja doe ik alles Mooi was het bij Ria, Sofia en Mia Maar duizendmaal zo mooi Is het bij Sonja, enkel bij Sonja Oh, als je Sonja zag Heus, dan begreep je dat op slag Ja, en ja, maar duizendmaal zo mooi Is het bij Sonja, enkel bij Sonja Oh, als je Sonja zag Zonnet zo licht en kijk nog eens aan. De tafel trekt krom, krom onder het gewicht. Je heigt want je krijgt je koffer niet dicht. Verdwijnt met de noorderzon nu. Nee. Als je het meeste vergeet. luister nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis terug in de tijd... ...naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie, oud-Hollandstalige muziek. En zojuist hoor u Lisbeth Lies met Te Veel, Te Vaak. En daarvoor op de Nijs met Voor Sonja Doe Ik Alles. En de volgende artiest is Jan de Cler ...geboren in Den Haag op 18 mei 1915... ...en overleden in Amsterdam op 23 februari 2009 was een Nederlands artiest die in de jaren 50 grote bekendheid kreeg... als medewerker van Karo amassumentprogramma's. Jan de Cler begon zijn carrière als kunstschilder en illustrator. Na de oorlog probeerde hij aan de kost te komen als straatzanger. Hij werd ontdekt door Karo-medewerker Herbert Perquin... een neef van de oprichter van die omroepen Pastoor Perquin. in 1947 maakte de Cler zijn debuut voor de Karo-microfoon. Een jaar later kwam hij in vaste dienst als chef amusement, geïnspireerd door het succes van... Uh, Avro's bonte dinsdagavondtrein bedacht hij het showprogramma Negenheid de Klok, dat van 1949 tot 1954 met veel succes werd uitgezonden de medewerkers waren onder andere Alexandra Pola, Jules de Korte en Kees Gilperoord En u hoort hem nu, Jan de Klerk, met de familie van Tutte Geen tijd om te dutten. Tijd voor de familie van Tutte Met een vissershoofdstuk. In een straatje, in een stadje met een tuintje en een platje woont het huisgezin van Hendrik van Tutte. Ze zijn zo beschaafd en netjes en een tikkie vetjes en aan het hekje zit een bordje haar van Tutte. Achtergrond bewerkte haren zie je Hendrik zijn snorren als hij met zijn krantje in zijn plaatstoel zit. En je ziet ze weer verdwijnen bij het sluiten der gordijnen als de theepot staat te trekken op de pit. En voordat Hendrik zijn krant heeft weggelegd, wordt er door niemand in de kamer wat gezegd. Ze zitten hele lieve avond, te Piet Lutte, de familie van Tutte bles en grote En heeft om tien uur ieder zich te bed gelegd. Dan is er veel gepraat, maar bijna niks gezegd. Mama van Tutten die de thee staat in te schenken, staat even over haar beslommeringen na te denken. Gisteren had met al die regenpa een snipperdag gekregen, hij is wibberend met Casey thuis gekomen. Hij was nat tot aan zijn tenen en hij stond naar rotte penen en zijn pak mag ik wel zes keer laten stomen. Ik ben er vreselijk van geschrokken. ik ga van dadelijk warme grokken en ik heb hem met spirine en een kruik in bed gestopt. Heb maar rakels liggen kreunen en maar janken en maar steunen, maar vanmorgen stond hij al zijn vis weer op. Kleine Keesje zit van vreugde stil te gonzen. Hij hoort die hele grote vis nog altijd plonzen. Ik ben gisteren bij Lisse met mijn vader wees ik vis. Ik mocht de hele dag zijn pielepotje dragen. En we roeiden met een botje naar een slootje. Waar het is moet je maar aan mijn vader vragen. Die zal het heus niet gauw vergeten. Want in ene moet je weten viel die zomaar uit het bootje in de modder. Tussen het rieten. en eindelijk kwam die op het droge met de kroos nog in zijn ogen. En toen lachte ik me dood, maar later niet. Papa van Tutte zit nog steeds te klappertanden. Hij kreukt de krant in plaats van Keesje in zijn handen als je rustig wil gaan vissen kun je je kinderen wel missen, geen seconde kun je op je dobber letten. Want ze snoepen van je maaien, aan je simmenstuk te draaien en ze zitten al je pieren plat te pletten. Ze zijn door de boot aan het rozen, en emmerdansen, hossen dat de vis zo wat kon vragen of het niet wat minder kan. En Keesie hebben het zover gekregen dat ik in het water heb gelegen met mijn jas, mijn broek, mijn vest en alles aan. En al we Hendrik van Titte Hoorde klagen, zal ik nog even naar het relaas van opa vragen. <truh> Die ligt als altijd als een schelf is te dutten. Ik geef het woord dus maar aan tante Cosi van Tutte. Nou. Mooi, ik laat me hangen, Hendrik. Ik zou ze even vangen. Hij kwam thuis met zeven karpers van twee grammen. En hij droop het als een kieren. En hij stond zo hard te tieren. Of er tien op trommen gingen rammen. En ik heel de avond wijlen, balen modder. Zeven tijlen van zijn kracht tot aan zijn halve zolen. Was die vleier lekker? Het handje slappen door je aal Kan die bij de visboer halen? Als die nog eens wil gaan vissen, blijft die maar met en lissen. Hij zat vol met waterluizen. Ik ga weg, ik ga verhuizen. Ja, ik blijf me daar aan boeren. Al zal ik die al mijn schoenen. Tante Koosie is me daar een beetje gek. Ze zitten hele lieve avond te pietleten. De familie van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 Nee, Zandvoerder Zandvoort met Mario Zandvoort. Je gaf me rozen, zorgvuldig gekozen, maar over het sprak je met geen woord Je wil graag...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 Gelukkig voor een rit naar het Ja, u hoorde muziek van de, de Limburgse zusjes met Je gaf me rozen. En daarvoor muziek van Jan de Cler met de, de familie van Tutte. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard als u denkt van uh, ik wil het nogmaals beluisteren... of ik heb een stuk gemist. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 in de middag... Voor het programma nogmaals herhaald. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. De bietenbouwers misschien nog. Frisse Rademagen. Maar eerst Tria met de ploem ploem Jenka. Ik wens je nog een hele fijne week. En misschien tot ziens. En misschien tot volgende week. Dag. Ploem, ploem, zo gaan de gitaren. Zoem, zoem, zo gaan alle stalen. Roem, roem, roem, zo gaat de trop. En mijn hart dat gaat van je rompom. Bom. Het is haast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 Zo gaat het rond, maar je kijkt naar mij niet om. Bloem, bloem, zo gaan de gitaren. Zoem, zoem, zo gaan alles naar een Roem, roem, roem, zo gaat het Nachten niet zo best Jij bent steeds In mijn gedachten En dan lijkt mijn hartje wel een dansorkest Kom, ploem, bloem Net als de gitaren Zoem, zoem, net als alle staren Roem, roem, roem Zoals de trom De grote en de klein. De klein brengt hummervliedschap. Ja. De grote is soms ook leid. De wind dat gebijer wie te vervijer geeft. de klokken van Limburg-Milan. De klokken versterken de boy, Lodosens heure, wat stedelijk gebeuren. de klokken van Limburg, Milan. Klokken van Limburg Milan bim bam bim bom, klokken versterken de band. Die schon klinkende klanken verhuren ze zo so heer. Ze willen ons begeleiden door hanso's leven heer. En wend de klokke zwiege, dan is het stil en kaal. Veel wacht dan verlangend, wie op die klokke taal. Loewe klokke van Limburg-Milan, luende klokken. Versterken de bomen, lodosens hore, wat stelt er gebeuren? Blouende klokken van Limburg-Milaan. Bim bom, bim bom, klokken van limburg milan We versterken de bond Anneliese Ach Anneliese Waarom zou je boos zijn op mij Anneliese